Toegangswegen worden afgesloten en het treinverkeer wordt stilgelegd. Vandaag worden zo'n 200 gevangenen in Koblenz overgeplaatst naar gevangenissen in de buurt. Het weer, in de ochtend veel bewolking met regen en een stevige wind, op de wadden zelfs stormachtig. Vanmiddag wordt het droger met af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven. Also, is ready for Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. We hebben nog twee mooie uren voor de boeg. Daarna nemen de bevlogen collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over. Tot die tijd pittige radio hier bij Nachtvluchten van Max. Het laatste uur staat in het teken van duo sportivo. Deze ochtend ontvangen wij het sportkoppel Nico Rinks en Ronald Florijn. De Olympisch roeikampioenen van 1988 en 1996. Tevens hebben we in dat uur contact met Gerard de Groot. Hij volgt de verrichtingen van de hockeymannen... bij de Champions Trophy in Auckland op de voet. In dit uur benaderen we het fysiek van een hele andere kant. En dat doen we met een bijdrage van de NTR. In deze aflevering voormalig hoofd van het Emma kinderziekenhuis... Hugo Heijmans over hoe de kindergeneeskunde door schade en schande wijs is geworden. In 1865 stierf nog een derde van de baby's in het eerste levensjaar. De zieke kinderen die het wel overleefden... kregen vervolgens niet altijd een barmhartige behandeling. Voornamelijk door onwetendheid van artsen. Pas veel later daalt de zuigelingensterfte... en ontwikkelt zich in Nederland een sterke kindergeneeskunde. Luistert u naar Hugo Heymans in een aflevering van Hoezo? Het woord is aan Karin van den Boogaert. en voormalig hoofd van het Emma Kinderziekenhuis. Een gesprek over 30 jaar kindergeneeskunde... hoe 30% zuigelingen sterfte in het eerste levensjaar in 1865... zakte naar 5 promiel in de 20 ste eeuw. Daar komen we straks ongetwijfeld over te spreken. Hartelijk welkom, meneer Heijmans. Fijn dat ja. u er bent. U bent nog hoogleraar kindergeneeskunde nu, hè? Ja, zeker. Nog even. Tot het einde van het jaar. En houd dat ook op. Nou, dan heet je emeritus. Wat dat betekent, weet ik niet precies. Maar ik ga het merken. Dat je met pensioen bent, hè? Ja, wat het betekent voor je dagelijks leven. Dat is natuurlijk nog iets wat ik moet leren. Want u bent nu nog fulltime in die functie nou, bezig? Ja, ik, ik ben bezig om alle, alle zaakjes heel rustig af te bouwen. Ik denk dat dat heel prettig is. Dat je niet van de ene dag op de andere de stekker uit het stopcontact krijgt... en dan ineens loshangt. Het grote niets. Ja. <laughs> Wel, bent u nu geen hoofd meer van het Emma Kinderziekenhuis. Nee. Dat valt dus niet samen. He? Was dat een bewuste keus? Nou, de, de, de, zo gaat, ik denk dat is heel mooi. Zo gaat het heel geleidelijk. Ik heb een, uh, een fantastische opvolger... Die, die eigenlijk het Emma Kinderziekenhuis bestuurt en beheert... en die nog een hele moeilijke functie heeft... want hij is ook hoofd geworden van de kinderafdeling van de Vrije Universiteit. Dus hij heeft twee academische afdelingen onder zijn hoede in Amsterdam... en misschien dat dat het begin is van iets moois... dat we uiteindelijk één grote academische kindergeneeskunde in Amsterdam krijgen... dat je krachten bundelt, kennis bundelt... en dat lijkt me voor de toekomst van kinderen... Heel belangrijk. U bent over uw graf aan het heen regeren. U heeft gelijk al adviezen. Nee, ik, ik regeer, zo is het bedacht. Ik bedoel, Anders had hij die functie nooit gekregen. Ah, dat Als is dus had, wel het doel. Ja, ja, dat is zeker het doel. Maar het is een drukke baan. Maar u heeft toch ook twee dingen gecombineerd de afgelopen tijd? Nou, ik, ik heb natuurlijk eigenlijk maar één, uh, één werkplek gehad. Dat was het Emma Kinderziekenhuis in het AMC. En uh, dat was een, een ziekenhuis waar ik, ik geloof 1996 ben ik, uit Groningen teruggekomen naar Amsterdam om daar te werken. En dat heeft in, in die afgelopen 15 jaar... een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat was fascinerend, spannend. En daar heb ik volgens mij ook eigenlijk al mijn tanden wel aan, uh, aan gebruikt. Dus aan de ene kant studenten opleiden en ze kennis bijbrengen... en aan de andere kant uh, de praktijk in het ziekenhuis zelf. Nou, het, het, het leuke van zo'n baan is dat het een, een combinatie van dingen inderdaad is. Je hebt studenten die uh, geneeskunde studeren... Die moeten dus in dat vak geneeskunde ook een stukje kennis van kindergeneeskunde leren. Je hebt eh, artsen die kinderarts willen worden. Dat zijn assistenten in opleiding. Die moeten dus eigenlijk het vak kinderarts leren. Er wordt onderzoek gedaan en mensen moeten begeleid worden in het doen van onderzoek. Er is een ziekenhuis waar zieke kinderen liggen. En die moeten eigenlijk zo goed mogelijk geholpen worden. Dat is aan de ene kant een medische, maar ook wel een heel erg organisatorische baan. En je wil altijd iets wat, uh, wat eigenlijk gewoon niet kan... met de centjes die je krijgt. Dus je wil ook proberen om andere mensen te inspireren... om daar een bijdrage aan te leveren, om iets mogelijk te maken. En uh, dat is dan fundraising. En dat is ook een, een redelijke job. Dat is ook een deel van uw werk geweest. Ja, en de, de, al die dingen bij elkaar maken zo'n baan wel heel erg interessant. En Never hoe... a dull moment. Echt. Nee, maar hoe is het dan om het nu uh, hoofd af te zijn... Nou, dat is even wennen, maar tegelijkertijd is dat ook iets waar je naartoe kan groeien. Dat, dat, dat gebeurt niet ineens en dan valt er een bijl en dan kijk je terug en denk je hé, hey, dit, dit, daar mag je zelf mee bezig zijn. Ben je hebt dus het, kunt... het moment ook bewust gekomen. Ja. Ja. Maar hoe ging dat? U dacht, nou, ik, eh, het, moet een keer, of het, het houdt een keer op. En hoe ga ik dat vormgeven? Kijk, je ziet de leeftijdsgrens naderen. Je, heel langzaam maar zeker komt het getal 65 dichterbij en dan ga je erover nadenken. en We hebben een soort van plannetje gemaakt samen met de leiding van het grote AMC, hoe dat heel geleidelijk aan zou, zou kunnen. De angst was dat er ooit een moment komt dat iemand met pensioen gaat... en dat er dan een gaatje valt. En in dat gaatje gaat men zoeken naar een opvolger. En dat is dodelijk voor zo'n groot bedrijf. Dus we hebben dat heel mooi van tevoren gedaan. En ik, ik had één wens. Dat, um, dat mensen het um, een, beetje, een, een beetje jammer vinden dat je weggaat in plaats van dat ze denken van, uh, wanneer is de dat die nou eindelijk is op? Dat je nog een beetje gemist wordt. Ja, dat, dat, dat, dat zou wel prettig zijn. En, en dat betekent dus ook dat je, dat je moet timen. En ik, ik hoop dat dat zo'n beetje gelukt is, naar mijn gevoel wel. En ik denk ook dat het voor het bedrijf heel goed was dat ik er nu mee, uh, mee stop. En dat er iemand nieuw, jong, met ontzettend veel talent en ook energie aan begint. Wanneer was dan dat precies het precieze moment dat u nu gestopt bent? Het was in het voorjaar. In het voorjaar? Ja, van dit jaar. En waarom juist in het voorjaar? Nou, dat lijkt me wel een goed moment in het jaar. Dan, dan gaat alles beginnen, alles in bloei. En dan is dat ook het moment om het stokje over te geven. En hoe bevalt het tot nu toe dan? Nou, het bevalt ontzettend goed. Ja, ik heb een, uh, nog een plekje in het AMC waar ik bijna dagelijks naartoe ga. Ik doe nog een heleboel dingen die te maken hebben met... Want je hebt natuurlijk heel veel contacten met studenten... die een onderzoekje doen in het buitenland, terugkomen en dan moet je eigenlijk helpen om dat onderzoek goed af te ronden... om met elkaar erover te praten. Er zijn studenten die een stukje ervaring als co-assistent... dat is dus, het zijn de laatste twee jaar van je studie, in een ander land doen... en onder mijn begeleiding zijn gegaan. En als ze nu terugkomen, dan is het toch wel heel erg leuk... om met ze te praten, om te horen wat ze hebben meegemaakt. En dat is niet alleen voor mij fascinerend... maar het geeft studenten ook de gelegenheid om het eens te delen met een, met een ander... wat ik denk dat ook hartstikke belangrijk is. Er zijn nog heel veel mensen die promotieonderzoek aan het doen zijn... En waar ik nou bij betrokken ben. En ik vind het nou, wel een voorrecht om daar nog mee bezig te kunnen zijn. Dus de, de, voldoende andere dingen. U zei net dat u uit Groningen terugkwam naar Amsterdam. Want u heeft geneeskunde gestudeerd in Amsterdam, hè, aan de UvA. Uh, en u heeft uw studie afgerond in Israël. Ja. Waarom daar? Nou, ik, ik was eigenlijk van plan om geneeskunde te studeren in Israël. En ik was eigenlijk ook van plan om daar te gaan wonen. Maar in de tijd dat ik wilde gaan studeren, waren er twee medische faculteiten in dat land. Met heel weinig plaatsen. Ik geloof die honderd nieuwe plaatsen per jaar. En daar moest enorm om gevochten worden. En dat vechten uh, gebeurde in een taal die ik nog niet helemaal meester was. Ik kon dat gevecht dus nooit winnen. Dus toen ben ik in Amsterdam begonnen met mijn medicijnenstudie... Het interessante was dat na drie jaar begon er een nieuwe faculteit geneeskunde in Israël... aan een technische hogeschool in Haifa. De technische hogeschool was een heel oud universitair instituut. En die hadden het idee, wij gaan een nieuwe vorm van geneeskunde... waarin de technologie en alle wetenschap die eigenlijk in zo'n technische hogeschool speelt... die gaan we verweven met, met geneeskunde. En we gaan tegelijkertijd een heleboel studenten... die in Israël hun middelbare scholen hebben gedaan... maar nu in het buitenland medicijnen studeren, proberen terug te trekken. En daarbij was ook de mogelijkheid voor mensen... die niet hun middelbare scholen in Israël hadden gedaan. En daar eh, vond ik een plekje. Dat was wel fascinerend, want je bent dan op een nieuwe medische faculteit... waar mensen dus beginnen om te kijken, hoe doen we dat... En hoe gaan we met studenten om? En wat zijn eigenlijk studenten? En is dat leuk? En hoe word ik misschien professor? En dan moet ik wel erg mijn best doen. En als student heb je daar enorm veel voordeel van. Het is eigenlijk een heel andere sfeer dan hier in Amsterdam. Totaal anders. We zaten in een, in een studiejaar met 40 studenten. Nu is het jaar wat in, in de Universiteit van Amsterdam aankomt... 350 40, 350. Iedereen kende, niet alleen iedereen... maar als er iemand niet kwam op een ochtend... dan werd hij gebeld van, hey, ben, ziek, eh. een, ben je ziek? Waar ben je? Ja, het was echt een totale controle. En Het grappige is, wij, wij zien elkaar nog bijna allemaal. Dus mijn studievrienden van toen... zijn mensen die nog allemaal werken voor een belangrijk deel. Grappig is dat je in Israël is de, van de ene dag op de andere... de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67... Eh, Opgehoogd. Daar is toen geen vakbondsrel uitgekomen. Want iedereen dacht, nou ja, dat zit er dik in, dat moet er maar. Dus zij werken allemaal nog. En eh, ik, ik ben regelmatig met, met vrienden, of in het ziekenhuis waar ik ben opgeleid. Of we doen dingen samen. Eh, er is een hele vriendenkring uit ontstaan die ik nog steeds goed onderhou. Zo kwam u dus toch in Israël terecht. Eh, ja. Was uw Joodse achtergrond ook reden voor u om aanvankelijk in Israël te willen gaan studeren? Ja, dat, dat was het zeker. En een heel groot deel van mijn familie... Eh, woonde en woont nog steeds daar. Dus het, het, het was voor mij een hele logische, een logische stap. En uh, ik heb mijn studie daar afgemaakt, een tijdje gewerkt. Ik ben in militaire dienst geweest. En toen heeft een van mijn mentoren um, in de kindergeneeskunde... die zelf in Amsterdam zijn opleiding had gedaan... mij... Een, een plaats in Amsterdam geregeld. Met de gedachte van, ga dat nou maar eens uh, vier jaar doen... en dan kom je terug en heb je in het buitenland iets van dat vak... en dan kun je weer iets toevoegen aan wat wij aan kindergeneeskunde doen. Maar het is iets anders gelopen, want ik ben blijven plakken in, uh, in Nederland. En eigenlijk tot nu toe uh, hier actief geweest. Ja. Nou ja. 2011, een bijzonder jaar vanwege uw aftreden dan... Hè, als uh, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis. Maar u heeft ook excuses gekregen van de KNMG dit jaar... de beroepsorganisatie voor artsen. Waarom? Ja, dat is een, uh, dat, dat, dat is een verhaal dat een beetje teruggrijpt. Mijn, ik, mijn vader was, was arts. Die had in Nederland voor de oorlog... want dat was voor mijn het gezin waarin ik ben grootgebracht... De cesuur in het, uh, in het leven. Voor de oorlog had hij medicijnen gestudeerd in Utrecht en hij was huisarts geworden in Haarlem. En um, hij had zichzelf een, nou, een leuke praktijk um, gebouwd, waar hij eigenlijk ontzettend tevreden in was, wat hij heel erg leuk werk vond. En misschien had hij ook wel chirurg willen worden. En hij deed in zijn huisartsenpraktijk ook heel vaak assistentendiensten bij, bij chirurgen. Maar huisarts was hij in hart en nieren en toen kwam de oorlog. En Joodse huisartsen mochten geen praktijk hebben hem um, meer voeren. En die moesten hun praktijk verkopen. En hij verkocht zijn praktijk. En um, op zich is dat iets wat, wat een heleboel mensen hebben ondergaan. Het vervelende was dat toen hij na de oorlog terugkwam... en een wonder, hij kwam met twee kinderen en een vrouw... dus met een heel gezin terug uit de oorlog. Hij was gedeporteerd? Hij was gedeporteerd. Ze waren in Theresienstad. En mijn vader was ook daar arts. En het, het, Theresienstad was in wezen een toch wel een, een bijzonder kamp, maar ook een doorvoerkamp waar de meeste mensen van uiteindelijk in Auschwitz of andere kampen terechtkwamen. Mijn vader is daar gebleven tot het laatste transport. Een transport wat niet is gegaan, omdat ze voor dat transport door de Russen werden bevrijd. En hij is dus naar Nederland teruggekomen. En toen was het wonderbaarlijke dat iemand die zijn praktijk heeft verkocht in de stad die die praktijk had, die kan daar niet meer zijn praktijk beginnen. Dat zijn regels in Nederland die de KNMG, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... ter bevordering van de geneeskunst, dan, dan stelt. Ook niet als je hem onvrijwillig hebt beëindigd. Maar ja, kijk, dat is natuurlijk iets waar een discussie over zou kunnen ontstaan. Maar het wonderbaarlijke is dat mijn ouders uit de oorlog teruggekomen... die discussie niet konden voeren. Dat, dat is voor mensen nu bijna onbegrijpelijk. Voor mij is het jaren onbegrijpelijk geweest. En ik begin het nu pas langzaam te begrijpen. Ze waren zo ontmenst, zo Dat ze eigenlijk niet het idee hadden... Dat, dat, dat je daar een discussie over kan voeren. Ik een discussie voeren met... Eh, en zo hebben ze... Eh, Misschien ook het idee dat je daar überhaupt een discussie over zou moeten voeren... bij iets wat zo evident is. Ja, was het maar dat. Ik, ik geloof dat ze vreselijk bang waren... om op een of andere manier... met, met in, met iemand in discussie te gaan. Met mensen hier in de maatschappij. Dat dat weer narigheid zou geven. Ja. Dat je je maar gedekt moest houden. Dat je niks moest doen, niks moest zeggen. En, en zo is mijn vader uiteindelijk uh, niet meer in zijn praktijk teruggekomen. Ik vertel dat aan een, aan een journalist. Omdat we daarover hadden. En dat kwam in Vrij Nederland terecht. En dat werd gelezen. En de KMG heeft daarvan gezegd: Ja, jee, dat. dat dat is toch eigenlijk niet wat we hadden, wat we hadden willen uitstralen. En dat, dat, dat begrijp ik nu ook. Maar toen was dat wel zo. En ik denk dat in heel Nederland... mensen hebben zich dat weinig gerealiseerd. En onze geschiedenisboekjes hebben dat ook niet aangegeven. In heel Nederland was daar weinig begrip voor. Weinig begrip voor mensen die uit de kampen terugkwamen. Weinig begrip voor mensen die uit, uit Indonesië terugkwamen. Die daar ook tot op de dag van vandaag... Eh, nog steeds ontzettend vermoeid mee hebben eigenlijk. En de KNMG is daar dus nu op teruggekomen ja. in 2011. Wat betekende dat voor u? Ja, ik, ik, ik denk dat het is correct En aan de andere kant denk je meteen: eh, daar he, heeft mijn vader niet veel aan gehad. Eh, en, en dat is een gevoel wat gewoon blijft. En daar kunnen mensen van nu niks aan doen. Maar het is misschien dat je je vertelt dingen ook omdat het je leert om af en toe na te denken. Wat doe ik in zo'n situatie? En je kunt nu heel, heel goed weten hoe je dat zou doen. De vraag is hoe je het doet als je er zelf in staat. Ja. Heeft u er ooit met uw vader over gesproken? Ja, we, we hebben het daar wel eens over gehad. Ik, ik was natuurlijk ontzettend obstinaat. En uh, vond dat tegen alles geageerd moest worden. En, en daar hadden mijn ouders een heel ander beeld van. Hm. En wat is hij uiteindelijk gaan doen dan? Nou, mijn, de, uh, verschillende dingen. Mijn vader heeft een, is begonnen in een... Dat heette de medisch controlebureau. Ja, wat moet ik daarvan uitleggen? Ziekteverzekeraars de ziekenfondsen die geven elke dokter... een bepaald bedrag voor iets wat je doet aan een patiënt. Maar heeft die patiënt dat nou nodig? Wie controleert dat eigenlijk? Ja. Dus je wordt aan je blinde darm geopereerd... en je ligt 14 dagen in het ziekenhuis... en een ander doet het en stuurt je naar drie dagen naar huis. Wie heeft er nou gelijk? En de ziekteverzekeraar moet het betalen. Mijn vader had dus een bureau waarin hij dan ging controleren... hoe doe je dat. En dat was een, een manier van toch wel interessante uh, aspecten van geneeskunde... en van sociale geneeskunde. En hij is later bij de GGD gaan werken... en is uiteindelijk directeur geworden van de GGD in Haarlem... met een heleboel ambitie. Ook wel in een tijd dat er een heleboel nieuwe dingen moesten gebeuren. Er moest nagedacht worden over de ouder wordende medemens. Er moest nagedacht worden over regulatie van... Uh, bijvoorbeeld vond de, de, langzamer zeker de, de dementerende, ouderwordende, de, uh, zieke vervoer. Uh, allemaal dat soort zaken. En daar heeft hij zich enorm voor uh, ingezet. Hij was heel actief in. En wat vond u er dan van dat u geneeskunde ging studeren? Ja, dat vond hij wel interessant. Het, het, het, hij heeft het tot mijn promotie meegemaakt. Want... Uh, dat, dat is natuurlijk toch wel dat is een beetje een happening. Uh, je doet iets... Ik ging medicijnen studeren in, in Israël. Ik was redelijk succesvol. Mijn, mijn moeder was intussen tijd overleden. Wat ook een drama was, want die overleed aan een ziekte... die het gevolg was van werken in een concentratiekamp. En um, dat geeft ook... Dat, dat is voor verwerken... Wat toch ontzettend moeilijk, denk ik. Dan voel je je na zoveel jaar nog steeds in de band van wat er is gebeurd. Ik ging in Israël zitten, ik schreef mijn vader een wekelijks brief. Ik kreeg ook wekelijks een brief terug. Dit was voor de tijd van e-mailen en skypen. En, en, en, en uiteindelijk kwam ik naar Nederland om een specialisatie te doen. En dat proces, dat, dat heeft mijn vader wel meegemaakt... gezien dat ik uiteindelijk promoveerde aan, aan de universiteit in Amsterdam... En daarna is, is hij overleden en ik ben naar Groningen gegaan. Omdat daar een, een, ja, een benoemingsprocedure... Dat, dat gaat in Nederland heel, heel leuk. Iemand stopt met werken en dan moet er een plaats opgevuld worden. Zoals ik nu weggegaan ben... Alleen, dan lieten ze eerst iemand weggaan. En dan gingen ze daarna zoeken naar een opvolger. En dan viel dat gat, wat u nu niet nu, yes. nu wilt? Ja, natuurlijk wel. Een jaar salaris kun je je voorstellen. Maar het, in dat gat mocht ik me um, uh, solliciteren. En ik weet nog heel goed, ik ben naar Groningen gereden. En het eerste gesprek wat ik had met die mensen is compleet mislukt. En ik kwam weer terug naar huis en zei nou, één ding. Dat ben ik zo opgelucht. We hoeven niet naar Groningen. Maar een half jaar later werd ik opnieuw gebeld met de vraag: Wil je weer nog eens komen praten? En zo ben ik daar hoogleer geworden. En ik moet eerlijk zeggen: dat heeft nou geen seconde spijt. Ook achteraf niet. Want wat je ook van Groningen mag denken. Het is een heel bijzondere stad. Het is een hele jonge stad met, met heel veel studenten. Op de 160.000 inwoners zijn 40.000 studerenden. De, de universiteit is een bijzondere universiteit. Een andere dan de Amsterdamse. De cultuur is anders. Ook het ziekenhuis heeft een andere cultuur. Het overtuigen van mensen is moeilijk. Maar als ze overtuigd zijn, dan heb je ze overtuigd. Die stugge Groningers. Ja, Klopt dat? Zijn, ja, dan, ja, maar dan zijn ze het met je eens. En als ze het met je eens zijn, gaan ze het doen. In Amsterdam kun je mensen overtuigen. En je weet zeker, een half jaar later moet je het opnieuw doen. En weer een half jaar later moet je het opnieuw doen. Want overtuigen gaat nooit. Ze slaan nooit om. Je bedoelt, ze accepteren dat jij dit keer wint, maar let op, pakken het nog terug. En voortschrijdend inzicht betekent dat je ook altijd de klok weer terug kan draaien. Dat gebeurt in Groningen weinig. Dat is wel prettig toch ook? Dat is prettig. een weinig het, tijd, het is al, of kost uiteindelijk minder tijd. Ja. Nee, ik, ik, de, de Groningse kindergeneeskunde bestond 100 jaar. Um, dat hadden wij zo berekend: dat, dat, dat de academische kindergeneeskunde bestond 100 jaar en we wilden eigenlijk iets bijzonders. Um, ik wilde zo ontzettend graag een eredoctoraat regelen voor Audrey Hepburn. Zij was uh, in UNICEF ontzettend actief. Mm -hmm. Ze was een beetje aan het einde van haar, van haar, van haar leven, een Nederlandse. Wat zou leuker zijn om dat te doen? Dus ik ga naar de rector magnificus van de Universiteit van Groningen... en leg hem met vol enthousiasme dit plan voor. En hij luistert en zegt, dat hebben wij nooit gedaan. Dat zullen wij dus niet doen. En dan kun je tegen iemand zeggen... Ja, maar Mike, u heeft gehoord wat ik heb gezegd. U kunt daar nog meer over praten, maar dat zullen wij niet doen. En dat gebeurt dus niet. En, en hier hielpen geen argumenten. Dan hoef je... Nee, dan, dan is het... Ik um, bedoel, de deur is dicht en daarmee is hij dicht. Je kunt erop botsen, maar je hebt gezien, hij is dicht... en daarmee blijft hij dicht. Nou, zo gaat het ongeveer. En zo kreeg Audrey Hepburn geen eredoctoraat in Groningen. Jammer, Ja, heel jammer. Ja. U heeft muziek meegenomen, meneer Heymans. Uh, de kindertotenlieden gaan we nu horen. Ja. Waarom dat? Het, is, het, het zijn fascinerende gedichten van Ruckert op muziek gezet door Maler in het begin van de vorige eeuw. En erover lezend, de, de vrouw van Maler was een beroemde pianiste, allemaal een, Maler, een, een, een, een, een beroemde vrouw. En zij heeft um, uh, uh, eigenlijk tegen hem gezegd: waarom, waarom zet je die, die liederen op muziek? Uh, het is eigenlijk de goden tarten. En verdomd een paar jaar later overlijdt... terwijl ze twee gezonde kinderen toen hadden overlijdt... een van de dochters. En ik zit daar vaak over na te denken... want het zijn eigenlijk wel gedachten die ik denk dat ouders hebben... als ze hun kind verliezen. En dat komt in dit lied eigenlijk... op een ongelooflijk mooie manier tot expressie. Daar gaat het lied over. We gaan luisteren. Oft, denk ik, was dat, geselecteerd door mijn gast Hugo Heijmans... hoogleraar kindergeneeskunde, nog tot het eind van het jaar. En voormalig hoofd van het Emma Kinderziekenhuis, want dat is hij nu niet meer. Prachtig, hè? Ja. Om te horen. Ja, bijzondere, bijzondere manier waarop je tekst en muziek zo bij elkaar voegt. Hm. U bent een geliefd arts en docent, want u bent docent van het jaar geworden in 2010... Uh, u gaat nu natuurlijk zeggen, het is natuurlijk moeilijk om het van mezelf te zeggen... maar dat mag even niet. Uh, waarom mogen mensen u zo graag, denkt u? Waar heeft u die titel aan verdiend? Nou, als het over onderwijs gaat, gewoon om, ik denk... een, een manier van onderwijs geven waarmee je zowel de patiënt als de student... zoveel mogelijk betrekt in wat er gebeurt. Kijk... Ik, ik heb vroeger heel vaak naar mijn, naar mijn eigen docenten gekeken... en dan geprobeerd te bedenken welke vind ik nou het beste... en waarom vind ik dat nou uh, ontzettend leuk. En daarbij ook wel iets, iets simpels geleerd. Als iemand je vertelt, er gaan aan deze ziekte uh, 1 miljoen mensen per jaar dood... dan denk je voor jezelf, nou, ernstige ziekte. En toch doet het je niet veel. Terwijl als je één mensje ziet met die ziekte... Um, en je probeert je in te leven in wat zo iemand... Um, Meemaakt, wat, wat een patiënt zelf moet voelen, dat zijn vaak dingen die je leven lang bijblijven. Dus geheugen en emotie hebben iets met elkaar te maken. En ik vond het erg leuk om een soort van collegeopbouw te doen, waarbij je voortdurend een mensje demonstreert met een met een probleem, met een klacht, met een ziekte. En dan niet alleen te leren wat dat dan is... en hoe je erbij komt dat hij dat heeft, hoe je dat ontdekt. Want dat is naar mijn gevoel nog steeds het detectivewerk van de dokter. Maar tegelijkertijd te laten zien wat het is om de ziekte te hebben. Om ouder te zijn van een kind wat de ziekte heeft. En daar eigenlijk een, een soort van voorbeeld van te maken. En ik, ik heb het wel eens een, een beetje oneerbiedig, denk ik, het Anna-Frank-effect genoemd. Want als je tegen mensen zegt, weet je, dit was een vreselijke oorlog... zes miljoen mensen, dat is heel indrukwekkend. Maar het is heel anders dan als je je realiseert wat één individu... en ik woon tegenover het Anne frank huis ik zie elke dag de rijen die daar staan... om dat effect eigenlijk mee te maken. Want dan identificeer je je met één persoon... en dat kunnen we aanzienlijk beter dan met zes miljoen. Daarvoor nam u dus ook echt een patiëntje mee... Ja. De college zou je... Ja, eigenlijk elke keer een patiëntje uitkiezen wat daarvoor geschikt is. En dat betekent ook dat je van tevoren heel goed moet nadenken wie, welke ziekte, hoe ga ik het doen. Dat je het van tevoren moet bespreken en dat je ook moet zorgen, want dat is ook wel heel zorgvuldig. Als je zelf ergens hoofd bent van een afdeling en je vraagt aan mensen, geheel vrijblijvend, wilt u dan hebben ze heel weinig keuze om nee te zeggen. Maar dat kun je ook aan anderen laten vragen. En dan kunnen ze wel makkelijk zeggen... ik wil het wel of ik wil het niet. En het is ontzettend leuk om te doen. Want vooral kinderen zijn heel erg spontaan. En je kunt dan ook weer laten zien... hoe praat je met een kind? Die kinderen schokken niet terug voor die hele menigte... die dan uh, naar ze aan het kijken was, zal ik maar zeggen. Dat uh, lijkt ik, me best confronterend. Ja, ik, ik kan niet zeggen dat dat nooit zo was. Maar je, je, je hebt ze daar wel op voorbereid. Dus... Er wordt altijd uitgelegd, dit is een school. Dit is de school voor mensen die dokter willen worden. En We gaan naar de tweede klas van die school. Want er zijn dan tweedejaarsstudenten. Dus denk om, je mag niet vertellen wat je hebt. Hè, want dat heb je het al verraden. Nou, dat, dat kunnen kinderen ongelooflijk goed meedoen. En het, het is ook enig om te kijken hoe de interactie is. Maar ik denk ook voor een student ongelooflijk goed om te kijken... hoe, hoe gaat dat nou? Uh, kinderen zijn zulke ongelooflijk leuke patiënten, omdat ze ongekunsteld zijn. Omdat ze nooit doen wat zij denken dat jij van hen verwacht. Ze doen wat bij ze opkomt. En dat maakt het ook een feest om, uh, om voor ze te mogen zorgen. Dat was waarschijnlijk heel anders toen u uh, geneeskunde studeerde. Dat je alleen maar in, uit boeken moest leren uh, hoe dit soort ziektes ontstonden... Ja. en hoe het er dan uh, aan toe ging. Nou, wij, In de tijd dat ik geneeskunde studeerde waren natuurlijk heel veel plaatjes... En er werden foto's gemaakt. En die foto's die werden op dia's gezet. En die dia's die werden dan vertoond. En eh, studenten werden ook in, in het ziekenhuis eh, geconfronteerd met, met patiënten. Maar heel anders dan je dat eigenlijk nu kan doen. En ik geloof ook dat de nieuwe, het nieuwe curriculum... waarin je eigenlijk je eerste college al een patiënt krijgt... terwijl je nog niets weet van ziektes of wat dan ook... maar een patiënt krijgt met een probleem. En je eigenlijk probeert om de student te involveren en te denken, waarom heeft deze, dit kind, dit probleem? En wat moet je nou eigenlijk weten om het te kunnen begrijpen? dan Ga dat dan leren, want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk... want dan kun je in elk geval iets doen voor. Dan ontstaat er een motief. Er ontstaat ook een soort van uh, nieuwsgierigheid... om erachter te komen wat dat nou precies is. En het lijkt me veel leuker om zo te studeren... dan laagje voor laagje kennis opbrengen... waarvan je eigenlijk niet weet waarvoor je het nou moet weten. Nee. Dan kun je het veel gerichter zeg maar, toepassen. Je kunt het ook gewoon vragen, zoals u beschrijft. Hè. U kunt, je hebt interactie met, uh, met ja. zo'n kind. Uh, het Emma Kinderziekenhuis, daar liggen alleen maar kinderen natuurlijk. Dat is speciaal voor kinderen bedoeld. Hoe oud is het Emma Kinderziekenhuis? Nou, het Emma Kinderziekenhuis is in Amsterdam opgericht in 1865. In 1865 in de binnenstad van Amsterdam, de ouderzijds Achterburgwal. En was dat het eerste ziekenhuis speciaal voor kinderen? Nou, er was een jaar of twee daarvoor was er in Rotterdam... het Sofia kinderziekenhuis opgericht. En eigenlijk beide ziekenhuizen met dezelfde gedachte... en dezelfde achtergrond. En vooral bij de sociaal zwakker in onze maatschappij... ging in de 19e eeuw er behoorlijk wat mis. De kindersterfte was ongelooflijk. zuigelingensterfte was echt waanzinnig hoog. En dat was in de grote steden natuurlijk het, de top... En de gegoede burgerij wilde daar wat aan doen. En ik heb wel eens, om een klein beetje op het tijdsbeeld in te zetten... dit is dus een, uh, een hobby van uh, een beetje de jup van de grachtengordel. Hè. Maar die hebben dan wel een kinderziekenhuis opgericht. En dat kinderziekenhuis was al heel snel te klein. En mensen hebben een nieuw kinderziekenhuis gebouwd in de stad. En dat Emma kinderziekenhuis heeft zo'n kleine honderd jaar op die locatie gestaan. Maar ja, dan ben je uit je gebouw. Een, een, een gebouw moet je zo ongelooflijk bijhouden... om 100 jaar geneeskunde te kunnen volgen... dat het eigenlijk veel logischer was dat dat ziekenhuis zich zou aansluiten... bij een groot ziekenhuis. En daar geloof ik überhaupt in. Want kindergeneeskunde is niet een vak wat losstaat van de rest. Dus in een groot ziekenhuis waar alle ontwikkelingen in de geneeskunde zijn... waar de cardiologen werken aan nieuwe dingen voor het hart... en de maag-darmarts, alles weten van nieuwe technieken... Die je, waarmee je kunt onderzoeken, die, die technieken moeten vertaald voor kinderen... Ja, want kinderen zijn eigenlijk uh, kleine patiënten met ziekten die groten ook hebben. En aan de ene kant wel. En aan de andere kant hebben, veel, hebben kinderen veel ziektes... die tot voor kort bij volwassen mensen niet voorkwamen. Aangeboren ziektes. Uh, en en uh, soms ziektes van de stofwisseling waar je eigenlijk nooit volwassen mee werd. Dus je moet je voorstellen dat in die tijd... de internisten echt van die ziektes nooit gehoord hadden. Het leuke van deze tijd is dat wij die ziektes niet zozeer genezen... Maar dat we ze zo kunnen behandelen, dat de kinderen die daarmee geboren worden... of die het in hun eerste levensjaar ver, verwerven, dat die volwassen kunnen worden. En ineens is er dus ook in de volwassen geneeskunde wat aan het veranderen. Ja, hoe zal ik dat goed uitleggen? Je, eh, bijna nou, Eigenlijk, eigenlijk ging vroeger, gingen vroeger de meeste kinderen dood. Voordat ze volwassen geworden waren. Voordat ja. ze überhaupt ja. he, bij de geboorte... wat u nu zegt uit de bestaans, uh, ontstaansgeschiedenis van het Emma Kinderziekenhuis... Hoe, hoe hoog was de sterfte in de nou, 19 eeuw? De, de, zu de zuigelingensterfte, dat wil zeggen... sterfte in het eerste levensjaar was in de grote steden... 1 op de 3, 30 procent. 30 procent, dat is onwaarschijnlijk hoog. Ja, dat is onwaarschijnlijk hoog. En dat hangt natuurlijk wel heel erg af van de sociale klasse... waarin je geboren wordt. Ja. Dus kinderen die toen geen levenskansen hadden... gingen meteen dood? ja. ja. Nou, laten we zeggen, 1%, 0,8% is het precies, van de kinderen wordt geboren met iets afwijkends aan het hart. Dat heet een aangeboren hartgebrek. En er waren cardiologen die in de 70 zeventiger jaren, kindercardiologen, die gingen dat allemaal leren. En die wisten hoe je daarmee om moest gaan, hoe je dat moest diagnosticeren. Die konden het een beetje behandelen. Maar op de volwassen leeftijd waren er heel weinig overlevers van die... Congenitale hartgebreken. Ja. Zelfs toen we ze konden opereren. gingen toch de meeste mensen. in de eerste twintig levensjaren dood. Maar nu, na dertig jaar. kindergeneeskunde, is, de, is dat voortgeschreden. en nu overleven ze meer? Twintig jaar's overleving is. 95 procent. Dus 95 procent. van de mensen die daar geopereerd worden. aan iets voor hun hart. die, die wordt volwassen. En. Dat betekent dus dat de volwassen artsen heel veel mensen zien die vroeger geopereerd zijn. Die nu de late consequenties hebben van wat er is gebeurd aan hun hart. En dan zie je ook de ontwikkeling in de geneeskunde. Want in Amsterdam is een hoogleraar volwassen congenitale hartafwijkingen. Dat is dus een, een internist, cardioloog die zich bezighoudt met mensen die de kinderleeftijd hebben overleefd. Ja, nou, dat heeft het goed uitgelegd. Die had je vroeger niet... want toen gingen die kinderen nee, meteen uh, nee. dood. Die waren niet en, te behandelen. En Dat, dat is ook wat fascinerende van de geneeskunde van dit moment. Want in wezen hebben we niet echt heel veel problemen helemaal opgelost... maar we hebben wel een enorme verschuiving in de tijd mogelijk gemaakt. Is het aan de andere kant niet uh, ook een heleboel sleutelen aan kinderen geworden? Nou, ik weet niet of het sleutelen aan kinderen is. Weet Je, je, je kunt als kind er niks aan doen dat je of geboren wordt of wordt geconfronteerd met een ziekte. Er is bijna niks wat iets te maken heeft op de kinderleeftijd... met lifestyle of eigen schuld, of niets. Ze hebben nog niet gerookt of gedronken? Nee, ze hebben geen alcoholprobleem. Ze, ze worden ergens mee geconfronteerd zonder dat ze dat kunnen helpen. En dit is hun leven. En ik, ik, ik geloof zelf, dat is een kans, die heb je één keer. En sleutelen is, is niet om te proberen er nog eens wat uh, aan te frunniken, maar sleutelen is om een kind de kans te geven om dat leven te leven... En het fascinerende van de laatste dertig jaar is dat dat is gelukt. Dat kinderen die vroeger misschien één of twee jaar met die ziekte zouden kunnen leven... worden nu volwassen. En meteen hebben we geleerd dat dat een consequentie heeft. Want de kinderleeftijd is niet alleen een leeftijd waarin je groeit... maar het is ook een leeftijd waarin je hele ontwikkeling vorm krijgt... Eigenlijk is alles wat je doet oefenen. Ik bedoel, vanaf een babyleeftijd zie je dat een kind... wat voor het eerst gaat staan in de box, die oefent staan. Die trekt zich heel langzaam zeker op. En wij zien dat en vinden het fantastisch leuk en zijn heel enthousiast. En hij denkt, van, nou, dit doe ik nog een keer, want blijkbaar is dit een succesnummer. En zo helpen we een kind ontwikkelen. Maar dat gaat ook met zelfstandig worden. Ik bedoel, als je je, je, je kind voor het eerst laat logeren... dan geef je hem eigenlijk de kans om eens te kijken. Kan ik dat nou zonder mijn ouders? Vind ik het leuk? En dan bel je me s'avonds op. En eigenlijk vinden moeders het soms ook hartstikke lastig. Want waar is hij nou? En, en dat is dus zelfs een leerproces voor kind en ouders. Dus de ontwikkeling is in die eerste twintig jaar eigenlijk bepalend... voor hoe je straks in dit leven staat. En dan blijkt ineens dat opgroeien met een ziekte... niet alleen iets te maken heeft met je lichaam... maar ook met de manier waarop je je kunt ontwikkelen. En daar hebben we onderzoek naar gedaan de afgelopen jaren. En dat heeft eigenlijk toch wel opgeleverd dat je het moeilijker hebt... om straks alles aan te leren wat je de kans geeft om in de maatschappij mee te kunnen doen. En dat zou je elk kind wat nu de kans krijgt om volwassen te worden, zou je dat gunnen. En dat betekent dat geneeskunde zich niet alleen bezig met sleutelen... aan je hart of je long of je lever of je nier... maar dat het tegelijkertijd ervoor wil zorgen dat ondanks het feit dat jij dat hebt dat de ontwikkeling gewoon doorgaat. En dat betekent dat we het jou moeten leren, dat we het je ouders moeten leren... dat we het misschien de school moeten leren... dat we het ook een beetje de maatschappij moeten leren. En is dat wel dan de afgelopen tijd meer uh, gewoonte geworden... in de kindergeneeskunde? Want uh, was het vroeger, nou ja, 30 jaar geleden hebben we het over... dat is niet eens zo heel veel vroeger, dan vooral sleutelen en het wat kost in leven houden van het kind... zonder aan die aspecten aandacht te besteden. Hè? Want uh, het is niet alleen technisch fysiek in leven houden... maar zo'n kind moet ook opgroeien en leren wat u net beschrijft. Dat moet je eigenlijk ook gewoon goed begeleiden dan. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik zie het altijd als een soort van oorlog. De, in de tijd dat ik assistent kindergeneeskunde werd... hadden we de oorlog tegen bepaalde ziektes. De oorlog tegen kinderkanker. Elk kind ging er verdomme bijna aan dood. De overleving was 20, 30 procent... En als we een kind opnamen met leukemie, dan werd er geknokt en geknokt. En over het algemeen ging zo'n kind in de eerste vier, vijf jaar... Na, na het stellen van de diagnose, ging dood. En daar kwam je ook zelf bijna tegen in opstand. Van, wat doe je nou? Ik bedoel, is dit zinvol sleutelen? Op het ogenblik geneest, geneest, 80% van de kinderen... die met leukemie naar een ziekenhuis komen. En op dat moment is er iets veranderd. Want in de tijd van oorlog is bijna alles geoorloofd. Want Je vecht met een, een gemene vijand... en die moet absoluut de nek omgedraaid worden. Maar zodra die oorlog voor een deel is gevochten... dan komt de tijd om te nuanceren en te kijken... zijn de kosten die de behandeling met zich meebrengt... zijn die wel in evenwicht met wat het oplevert? En kun je dat verbeteren? En dat is ook weer een, een, een bijzonder ding van geneeskunde. Want als je nu alle kinderen die bijvoorbeeld met kanker... zijn, zijn uh, geconfronteerd en behandeld en het overleefd hebben. Als je die nu nakijkt en je kijkt waar hebben ze last van... dan ontdek je ineens dat er bepaalde geneesmiddelen zijn... die bepaalde consequenties hebben. En dan kun je proberen dat bij te sleutelen. En te denken, hey, ik wil eigenlijk een behandeling proberen te ontwikkelen... die net zoveel effect heeft in het, gunstige, in het genezen van de ziekte... als de behandeling van nu, maar die veel minder bijverschijnselen heeft. Ik wil eigenlijk een behandeling zo organiseren dat het kind zo normaal mogelijk door kan leven. En daar zitten wel spannende dingen in. De volgende week komt er een groepje kinderen, 130 kinderen... die behandeld worden nu voor kanker uit Israël naar Nederland... om op vakantie te gaan. Moet je je voorstellen, je hebt kanker, je bent kind, je bent doodziek... je wordt behandeld, je gaat op vakantie. Wie krijgt het in zijn kop? Dat zouden we vroeger nooit gedacht hebben. We worden nou maar eerst beter en dan gaan we daarna aan vakantie denken. Maar dit is een, een initiatief wat door ouders is genomen. Ouders die drie jaar lang hebben geknokt voor een kind. Dat kind is uiteindelijk aan de ziekte overleden. En toen hebben ze zich gerealiseerd. Wat hebben we nou drie jaar gedaan? Het kind was alleen maar ziek eigenlijk. We hebben, we, hebben, on, we hebben een, ja, een patiënt uh, in, in, in, in oorlog met de ziekte... Uh, continu in de strijd uh, gehouden. Geen moment hebben we even on, onszelf ontspannen. En ik, ik, ik denk... Het is fantastisch dat we dat nu kunnen. Ik vind het ook enig dat het lukt. En het is al de zoveelste keer dat dat in Nederland gebeurt. En ik, ik, ik vind het wel fascinerend om ook die kinderen te zien. Ik ben tot nu toe bijna elke keer wezen kijken... hoe die kinderen dan hun vakantie maken. Je moet je voorstellen, als morgens, ze zitten in een hotel... ze hebben vijf of zes dokters bij zich. Die, die prikken bloeds morgens, die, ze krijgen infuusjes... en daarna naar mijn duur dan... En, en dan rennen en, en, en elkaar tikken en eigenlijk gewoon even kind zijn. Even kind zijn. Even, even niet patiënt zijn. En niet die ziekte zijn. Nee. Het kind is natuurlijk niet de ziekte. Nee. En dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om, om dat continu je te realiseren. We behandelen niet ziektes. We behandelen geen zieke organen. We behandelen kinderen. En dat zijn mensen in aanbouw, in ontwikkeling en dan betekent dat die aanbouw, die ontwikkeling, die mag niet... of zo moet zo min mogelijk worden gestoord. Want dat is uiteindelijk waar je in dit leven het, het mee gaat doen. En zo evolueert die kindergeneeskunde ja. dus ook steeds weer. Want dit is dan eigenlijk weer een soort nieuw inzicht. Ja, maar dat is natuurlijk ook een hele spannende en logische ontwikkeling. En het is de moeite waard om voortdurend te kijken... en werkt dat dan? Mm -hmm. Wat is dan het effect? Want je mag ook wel kritisch kijken. Een idee kan heel mooi lijken. Maar werkt het? Dat is natuurlijk de proof of the pudding. Mm. Andere muziek heeft u meegenomen, iets heel anders dan Maler, Ben Webster. Ja. Wat gaat hij zingen? Nou, het is Funny Valentine. Het, het, het is eigenlijk. Ben Webster heeft zo ontzettend veel mooie dingen gespeeld. En uh, hij heeft zo'n. Nou, je haalt hem er altijd uit. Ik bedoel, luisteren en je zult het horen. Hij praat in zijn saxofoon. My Funny Valentine, Ben Webster. De keus van mijn gast Hugo Heijmans. Het streelt je oren. Ja, het is... De onge wat, wat ik wel het fascinerende vind is dat mensen hebben een talent. Hij heeft natuurlijk een, een ongelooflijk talent. En dat je dat zo tot expressie kunt brengen. En eigenlijk... Dat is natuurlijk wat je, wat je eigenlijk ook ouders toewenst voor elk kind wat ze hebben. Dat je je kinderen de kans geeft om dat wat je zou kunnen. Om dat te ook te kunnen doen. En Als je het hebt over kinderen met een ziekte... dan is een ziekte vaak zo'n belemmering... Om, om, om dat te kunnen worden wat je anders had, had gekund. En het leuke van geneeskunde nu is dat je eigenlijk probeert... om ondanks alles zoveel kinderen te zorgen dat dat toch kan. En, eh, en daarbij zijn mensen ook fascinerend. Dus we hebben kinderen die eigenlijk steengoed zouden zijn in, in sport en atletiek. En die dan iets doormaken waardoor je ja, gehandicapt bent. En die toch het vermogen hebben om te zeggen... nou dan ga ik kijken wat ik met deze handicap toch kan worden. Nou, u heeft dat in zekere zin toch ook gefaciliteerd. U heeft een uitzendbureautje opgericht, het Emma Kinderziekenhuis. Om ja. kinderen toch op een andere manier ook niet die ziekte te laten zijn... en altijd met die ziekte bezig te zijn. Maar ook dingen te kunnen doen die andere gezonde kinderen ook doen. Ja, nou je... Je wil eigenlijk kinderen, ook, ook als ze iets hebben... toch gezondheid teruggeven. En er was de discussie heel vaak, wat is dan, wat is dan gezondheid? Is gezondheid het, het niet hebben van een ziekte? Of, of um, dat er eigenlijk helemaal niets is... wat op een of andere manier een beperking met zich meebrengt... zoals ongeveer de WHO het formuleert. En ik denk, nee, als dat zo zou zijn... Dan, dan is kindergeneeskunde wel een verdrietig vak. Want dan, dan geef je eigenlijk niemand gezondheid terug. Ik, ik denk, je geeft mensen een stuk gezondheid terug... op het moment dat je ze de kans geeft om mee te doen. Wat ook hun beperking, wat ook hun, hun, hun, hun ziekte is... als je mee kunt doen, dan heb je eigenlijk... een stukje gezondheid teruggekregen. Mee, meedoen is bijvoorbeeld ook werken. Nou, het blijkt dat als je kijkt naar de mensen... die in, later in het arbeidsproces meedoen... dan hebben die in hun leven ook weer werken geoefend. Ik bedoel, een vakantiebaan is oefenen gewoon. De, de, vroeger was dat de, de, de, de krantenwijk. En, en, uh, en dan moest je ook als je ziek was... moest je eigenlijk zorgen dat het toch gebeurde. Dus dan moest je je vader zo ver zien te krijgen... dat hij het voor je bracht. Precies, je leert ook onderhandelen. Ja, je leert van alles. En, uh, en of het nu vakkenvullen is of, of ergens, um, ergens anders werken... het zijn allemaal dingen die je eigenlijk nodig hebt. Het grappige is dat als je ergens gaat solliciteren... dan vragen ze ook, wat heb je vroeger gedaan? Heb je wel eens een baantje gehad? En dan blijkt dat als je opgroeit met een ziekte... dat de kans dat je zoiets doet veel, veel kleiner is. Dat heeft iets te maken met jezelf, maar natuurlijk ook met je ouders... die je een beetje beschermen. En de dokter die vaak zegt van, nou, zou dat nou wel doen? En daarom hebben wij toen dat uitzendbureau opgezet... om ervoor te zorgen dat zelfs als jij iets hebt... er zijn altijd dingen die kunnen... en daarmee koop je een stukje zelfstandigheid... je verdient je eigen geld, je hebt contact met andere mensen... je kunt zelf leren dat je toch iets kan. En wat deden ze dan? Was dat ook werk in het ziekenhuis zelf? Voor een deel in het ziekenhuis, maar heel vaak gewoon in de maatschappij. Eh, bij de NS, bij Albert Heijn, bij... En ons uitzendbureau heeft contracten met allerlei bedrijven die dat doen. En we gaan dat uitzendbureau nu uitbreiden over heel Nederland. En uiteindelijk hebben alle hoogleraren kindergeneeskunde toegezegd... dat elk academisch ziekenhuis een filiaal van het uitzendbureau... misschien moeten we zeggen één landelijk uitzendbureau voor chronisch zieken. En dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn, want het is niet alleen voor de patiënt van belang om te leren, hé, hey, ik kan dit. En dat geeft je ook meteen, ik denk, de, de, ja, de motivatie om straks daarmee door te gaan. Het is niet alleen voor hun ouders van belang om te zien... hé, hey, zie je wel, er is helemaal geen beperking in de, mijn kind, kan dit toch? Maar ook de maatschappij leert er ongelooflijk veel van. En we hebben tot mijn grote verbazing gehoord van mensen die zeiden... het is inspirerend voor de afdeling waar iemand komt werken met een beperking. Want ineens moet je met elkaar bedenken, hoe gaan we die nou helpen? En daarvan leer je iets ook aan de maatschappij. en Ik, ik weet, een, een jaar of tien geleden zat ik hier over te, te filosoferen... met een goede vriend van me, die, die, die er nu jammer genoeg niet meer is. En die zei tegen mij, ach man, het is zo'n onzin. Want bedoel je, als je de maatschappij wil veranderen, en dat was zijn idee... dat is net of je de Himalaya naar beneden zou uh, willen krijgen. En jij mag er rustig aan beginnen. Ik wil zelfs een houweeltje voor je kopen, maar ik, uh, ik, ik, ik zie er niks in. Maar ik, u zet er gewoon door... Nou, we hebben eigenlijk toen gezegd, weet je... dan gaan we de patiënt leren klimmen. En, en dat gaat uiteindelijk toch zijn effect hebben op de Himalaya. En dat, dat zie ik ook echt gebeuren. En is dat ook iets wat u nu Ach. achter wil laten... voor het Emma kinderziekenhuis Ziekenhuis, ook voor uw opvolger? Het niet, is er. niet een probleem Niet uh, van een probleem denken, nou, dit krijg ik toch niet opgelost. Laat maar, maar juist de manier zoeken om het wel voor ja. elkaar te krijgen. Nee, ik denk dat dit probleem is er... en iedereen zal in de komende jaren alleen steeds vaker geconfronteerd worden... Want, Bedenk eens wat er in onze maatschappij gebeurt. In, in de tijd was de overheid erg bezig met chronische ziekten. En ik weet, er kwam een rapport, ik, ik weet zelfs nog... hoe het heet chronische zieken, niet buitenspel heette dat. Ik ging dat screenen op kinderen... En dan stond er wel in dat je als chronisch zieke een kind kon krijgen. Maar dat een kind een chronische ziekte kan krijgen, dat was niet in het, het denkkader. Daar hebben we over gesproken. Mensen hebben me geholpen om met politici te praten. Die zeiden toen, maar hoe groot is dat probleem dan? Zoek dat dan eerst maar eens uit. Daar hebben we geld voor gekregen en we hebben ontdekt... dat in Nederland ongeveer een half miljoen jongeren opgroeien met een chronische ziekte. Sommigen zeggen, sterk overdreven. Nou, dan neem je de getallen van de Verenigde Staten of Engeland... die extra Je die zit hey, nee, Het komt heel aardig uit. Nou, dan leven we in een maatschappij waar vergrijzing het, het modewoord is. Gaan er dus steeds minder mensen werken. In de tussentijd laten we mensen volwassen worden. Waarvan, als we niet oppassen, de kans dat ze een arbeidsparticipatie hebben... ook minder is. Dus dit lijkt me politiek ongelooflijk verstandig om hiermee door te gaan. Het worden ook volwassenen met een chronische ziekte. Precies. En die moeten dus straks hun eigen plek in onze maatschappij hebben. Productief zijn, meedoen. Dat is voor hun van belang. Want dat geeft ze invulling van hun leven. En, en eigenlijk een stukje gezondheid, zoals we net zeiden. En voor de maatschappij van belang. Want zonder dat zullen we het niet redden. En wat zijn de uh, grote dingen die de kindergeneeskunde uh, nog op kunnen leveren? Wat, wat zijn de uitdagingen daar? Ja, de uit kijk, Kindergeneeskunde is een... On het, het leuke van, van het vak is dat het een vrij breed vak is. Maar dat zegt natuurlijk een, een oude man. En sommige mensen denken, wat is het voor gezeur? Laat ik het zo uitleggen. Er was vroeger een dokter en daar ging je naartoe als je volwassen was. En dan zei je, ik heb pijn in mijn buik. En dan zei die dokter niet, voor de buik moet u... Nee, die ging dan nadenken wat dat kon zijn. Dat, dat heet een internist, want die had van alle ziektes in je lichaam had verstand. Maar dat is niet meer zo. Want bedoel, als je zegt, ik heb het hierboven in mijn borst... en ze, nou moet ik toch eerst naar de cardioloog. En als je dan bij de cardioloog bent en zegt, nou, ik vind niks... dan zegt hij niet wat het is. Hij zegt, uh, uh, uh, aan uw hart is niks. Nou, ik, ik zou het vreselijk vinden als de kindergeneeskunde zo zou evolueren. Terwijl tegelijkertijd de kennis zo ontzettend veel toeneemt... dat mensen steeds een kleiner stukje van dat vak gaan beheersen... om te proberen daar alles in te weten. Het dus moet blijven uiteindelijk... blijven Nou, Je moet het overzicht kunnen houden van je patiënt. En het leuke van kindergeneeskunde is... dat je met een heleboel verschillende levensfasen te maken heeft. Dus ook als je cardioloog bent, dan heb je baby's. En je zult dus iets moeten weten van de ontwikkeling van een baby... van de voeding van een baby, van infecties en hoe baby's reageren. Je hebt kleuters, een totaal andere levensfase, je hebt tieners. Dus eigenlijk is het een vak wat zelfs als je een superspecialist bent... en je weet alles van één deel, zul je toch het overzicht moeten houden van het geheel. En ik hoop dat dat zo blijft. En dat dat dan een vak is waarbij je telkens toch vanuit een hele patiënt... kennis in een bepaald deelgebied concentreert... maar nog steeds het overzicht houdt en met elkaar voor een heel mens kan zorgen. En dat kan de kindergeneeskunde, denk ik, straks nog steeds leren... aan vakken die het eigenlijk al een beetje verloren hebben. We gaan kijken of dat uit zou kunnen komen. Yes. Ik vermoed dat u dat vast in de gaten gaat houden. Voor zometeen gaan we nog luisteren naar Bob Dylan. Waarom Bob Dylan? Ja, Bob Dylan is mijn uh, absolute uh, jeugdideaal nog steeds. Ik vind dat hij waanzinnige nummers heeft geschreven... met ook wel heel bijzondere teksten... Dat ja, dat hij het op een hele bijzondere manier ook, ook zelf heeft vertolkt. En. Uh, ach, er zijn. nummers die interessant zijn, maar eentje waar ik de afgelopen tijd heel regelmatig aan denk. omdat ik, ik hoop, weet je, het zou wel leuk zijn. dat je weliswaar in leeftijd groeit. maar toch nog iets houdt van verwondering. En. Uh, een kinderarts zijn betekent dat je natuurlijk toch met, altijd met jonge mensen omgaat. En dat geeft je het gevoel van. het zou wel leuk zijn om. Wel ouder te worden, maar toch nog niet helemaal volwassen. En forever gaat, young. Dat gaan we zo ja. hoor, forever young. Heeft u dat zelf ook nog een beetje dan? Ja, absoluut. In, u, in uw hart nog niet helemaal volwassen. Uh, dank u voor dit gesprek, Hugo Heijmans. U gaat straks ook uh, afscheid nemen als hoogleraar kindergeneeskunde. En dan toch ja. nog niet helemaal afscheid van het vak. Nee, ik, ik hoop het niet, maar er zijn nog zoveel andere dingen naast het vak... waar je je actief mee kunt bezighouden en wat ik ook ga doen. Wat gaat u doen? Nou, ik ga voor een deel me bezighouden in, uh, met het, het, het helpen van het ontwikkelen van een onderwijsprogramma. Ik ga hier in Nederland nu de komende tijd nog iets doen aan internationalisering... en proberen om mensen de kans te geven om ook een stukje van hun studie... en een stukje van hun specialisatie in andere landen te doen. Zodat je niet alleen in Nederland, in een van de kleinste landjes van de wereld, een vak leert... maar dat je hier ook eens realiseert wat gebeurt er eigenlijk in de wereld om ons heen... Ja. En en wat is het belang om daar goed inzicht in te hebben? Daar wens ik u heel erg veel plezier bij. U bent al wel 65, maar u gaat gewoon lekker door. Hugo Heijmans, dank u wel. Forever Young van Bob Dylan moet u dan maar even in uw fantasie beluisteren. Daar hebben wij geen tijd voor. We moeten verder. U hoorde Hugo Heijmans in een aflevering van Hoezo? Over hoe de kindergeneeskunde door schade en schande wijs is geworden. Het was een bijdrage van de NTR, eerder uitgezonden in augustus van dit jaar. Karin van den Boogaard was in gesprek met hem. Het programma Hoezo is doorgaans te beluisteren op werkdagen om 8 uur in de avond op Radio 5. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over nachtvluchten van Max, die kunt u kwijt via onze site. Daar vindt u alle contactmogelijkheden. Rechtstreeks mailen kan via omroepmax.nl. We ontvangen zometeen in het laatste uur weer een boeiende gast, in dit geval zelfs twee. Vorige week zat hier voormalig museumdirecteur en kunsthistoricus Henk van Os. Bij uitgeverij Balans verscheen van hem in september Kijk Nou Eens. Drie exemplaren daarvan, die kunt u via een prijsvraag winnen. Althans, één daarvan. En die worden weggegeven door deze uitgeverij. Wij hebben daarvoor de volgende vraag bedacht. Van professor Dr. Henk van Os um, uh, is bekend... dat hij een populaire Toskaanse stad als favoriet heeft. En deze stad is onder meer bekend om zijn schelpvormige stadsplein. Welke middeleeuwse stad is dit. Ga naar nachtvluchten.fm of schrijf uw oplossing op een briefkaart naar Max, ter attentie van nachtvluchten, postbus 518, 1200, Alpha Mike in Hilversum. Dus welke populaire Toscaanse stad is favoriet van professor dr. Henk van Os? Wees er snel bij, want meedoen kan tot en met aanstaande maandag 5 december. Prijswinnaars ontvangen op dinsdag 6 december een bericht. Nu naar de orde van deze dag. We ontvangen in het laatste uur, deze week getiteld duo sportivo... de roeiheren die goed waren voor goud in Sejul in 1988 en in Atlanta in 1996... Nico Rinks en Ronald Florijn. Een sportief koppel en dan ook zo sportief dat ze beide de wekker hebben laten gaan en live hier in onze studio aanwezig zijn. Laten we hopen dat het hockeyteam in Oakland bij de Champions Trophy net zo wakker is als de heren hier ogen. De hockeymannen spelen straks hun eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea. En we horen daarover in het volgende uur van Gerard de Groot. Tot zo.